Met het Nationaal. Veel partijen in de Tweede Kamer zijn blij met de excuses die premier Rutte de Tweede Kamer heeft aangeboden. voor de verwarring die is ontstaan bij de presentatie van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Volgens D66-leider Pechtold is nu de weg vrij voor een inhoudelijk debat over de steunmaatregelen. De Partij van de Arbeid noemt de fondschuldigingen goed, maar blijft vragen houden over de omvang van het pakket. Ook uit de coalitie komen instemmende reacties met de verklaring van Rutte. GroenLinks vindt de excuses nog niet voldoende. Volgende week debatteert de Kamer over het steunpakket en de presentatie van Rutte. Premier Rutte neemt afstand van opmerkingen van PVV-leider Wilders over moskeeën. In de naaste van de moordpartij in Noorwegen noemde Wilders moskeeën onlangs haatpaleizen. Rutte noemde de uitlating van Wilders een verschrikkelijke uitspraak die te ver ging. Maar de premier voelde zich niet geroepen eerder actief de media te zoeken om afstand te nemen van Wilders. Doordat jongeren experimenteren met roesmiddelen en medicijnen komen er steeds vaker gevallen van vergiftiging voor. Dat schrijft het NIVC, het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, in zijn jaarverslag. Geneesmiddelen tegen ADHD zoals Ritalin worden geslikt als pepmiddel en dat leidde vorig jaar tot 34% meer vergiftigingsgevallen. Maar ook het aantal vergiftigingen door het overmatig gebruik van hoestdrank met een geestverruimend effect, paddoos en noodmuskaat groeide. In een deel van Siberië zullen de komende tijd 1300 beren worden afgeschoten. De afgelopen maanden zijn er steeds meer mensen in het noorden van Rusland aangevallen door de roofdieren. Het gaat om de regio Tomsk. In dat gebied zijn momenteel rond de 9000 beren, 10% meer dan vorig jaar. De dieren hebben een te klein territorium en gaan voedsel zoeken in en rond de dorpen. En dat levert vaak gevaarlijke situaties op. Tientallen mensen zijn al aangevallen door de beren. Het weer vanavond in het Zuidoosten nog buien. Morgen zwaar bewolkt en in de middag buien. Het wordt 20 graden op de Wadden. En het gaat op 24 in Limburg. Zondag, vooral in het Zuidoosten, kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is op de A17 Roosendaal-Moordijk tussen Roosendaal en Zevenbergen. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Knoopend Almere. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het van Zon Zee Zandvoort en Zommerits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 Love was just for fun Those days are gone Take my hand and let me hold you like never and I never did before. I should have tried just to talk about it. Within and then I should have tried to let you go. Away. Still here. So before you let me go.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 Antwoord 106.9 FM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 69, we sing and dance under the sea of Stars shine so bright of the city tonight We're crossing the Golden Gate Party at the Frisco Bay